Een Amerikaanse student die op social media vals werd beschuldigd... van betrokkenheid bij de bomaanslagen in Boston, is doodgevonden. Zijn lichaam werd aangetroffen in een meer bij de stad Providence... zo'n 70 kilometer ten zuiden van Boston. De man van 22 was al zes weken vermist. Waaraan en wanneer hij is overleden is nog niet duidelijk... maar de politie sluit een misdrijf uit. Volgens zijn familie zou hij depressief zijn geweest. Het weer vannacht neemt van het westen uit de bewolking toe...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 0800 1121 blijft gewoon het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk ook antwoorden. Mailen kan ook, nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. En als je je nummer erbij zet, kunnen we je terugbellen. Dat scheelt een hoop wachten aan de telefoon. Twitteren kan ook, apenstaartje, nachtzuster... of uh, eventjes een kijkje komen nemen op de chat, vinden we gezellig. Die is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken ergens linksboven. De vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, nou, tips voor de muis van Wendy zijn natuurlijk altijd nog welkom. Uh, Memo wil weten waarom de Nobelprijs van de vrede... die genoemd is naar Alfred Nobel, die dynamiet uitvond Of in ieder geval explosiemiddelen. Uh, waarom de Nobelprijs voor de Vrede vernoemd is naar iemand die explosieven uitvond. En of dat niet veranderd kan worden. 0800-1121. die vroeg naar aanleiding van de discobrand in Brazilië zichzelf af... of je kunt genezen van een chemische longenontsteking... Robert Nieuwenhuis die, uh, maakt zich druk over de vrachtwagens... die niet mogen rijden op de Tweede Maasvlakte... terwijl boten, die meer vervuilend zijn, daar wel mogen varen. Hoe zit dat, vraagt hij zich af. Erik Heijnen wil graag weten waarom de vogelgriep wordt overgebracht... via vogels, omdat vogels en mensen in principe niet zo op elkaar lijken. En meneer Keijzer die wil graag weten uh, wie er beslist... welke radio- en televisiefragmenten bewaard blijven. Zo dadelijk spreek ik Pascal nog even over de vraag van Rins-Jan Bottema... wat het verschil is tussen ferro cassettebandjes en metal cassettebandjes. En ja, op alle vragen kun je natuurlijk een antwoord doorgeven via 0800-1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. Het moment dat we traditioneel op Radio 1 bij Nachtzuster... Een discoplaat draaien. In dit geval voor alle mensen die op dit uur van de nacht op tafel gaan staan. Sister Sledge en The Greatest Dancer.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 Would make it Man, he's complete, my creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. sister sledge. En de greatest dancer. Uh, Pascal. Zeg, ben je er nog? Ja hoor. Heel gelukkig. Zeg uh, Pascal. Nou, het gaat over naar volgende. Uh, uh, ik, ik heb een, een uh, dingetje terug, Ma maar niet uit. Ik zal hier uh, eventjes de monitor uitzetten, want ik hoef toch niet meer te dansen. Dat zou het kunnen zijn. Ja. Uh, nee, zit vast. Het gaat uh, even om het bandje. Ja, ja uh, het nou, ferro- en het, het metalbandje. Ik uh, uh, dat is een, uh, dat is een substraat, heet dat. Dat mm -hmm. is een, een, een ligger. Ja. Daarover wordt gelegd een poeder. En dat poeder kan uit, bestaan uit uh, ferrooxide, uh, chromoxiden, metaaloxide weet ik niet precies wat het is. Maar uh, het verschil is alleen maar dat uh, de. De. De. de uh, jezus, jongens. Ingewikkeld, hè? Ja, nee, het is niet zo ingewikkeld. Maar oh. het is. De, de, de, de chemische samenstelling bepaalt. De. Jongen, uh, uh, jongen, jongen. Jonge, <lacht> ik ben helemaal bij het helemaal kwijt, zeg. We beginnen bij het begin. Je hebt verschillende ja. cassettebandjes. Het een is, ja. heet ferro en het ander heet metal. Ja. Ik stel me zo voor, de het samen, is een soort van de, de, plastic. Ja, de, de, de, de, de, de, de liggen, de, de substraat, ja. dat, is, ja, dat is een, een, een bandjespul. Ja, dat, een dat bandjespul. Dat is meestal polyester. Ja. En daar wordt, daar wordt een bepaalde uh, poeder op gedampt. En dat poeder dat kan een ferrooxide zijn... Een chromoxide of een metaloxide, nogmaals, het laatste weet ik niet precies uh, wat dat betekent. Dat is meestal geen echt metaaloxide, maar een, ja, een chemische samenstelling, weet u mm. niet. En het verschil is in, zit hem in de in de, um, um, ja, uh, de manier waarop. Ja, jezus, ik heb het opgeschreven. <laughs> Heb je ja, het opgeschreven? Kan het dan niet, kan toch niet waar zijn? Heb je het opgeschreven? Ik verkeerde bril op. Ah, dat meen je niet. Ja, Heb je echt. ver weg bril op terwijl je het briefje dichtbij houdt? Ja, dat, dat zeg ik. Ja, absoluut. Ja. Dus de, de, de, uh, de manier waarop de... Nee, ik zeg het verkeerd. <laughs> het is gewoon ons. Dat geloof toch niet. Ja, joh. Het hey, wordt nu grappig, zeggen, Pascal. Mooi. Nee, het wordt nu Waarom? wel heel grappig. Ja, hè? Goed ja. Is dat, hè? Ja. Maar in ieder geval, al de. de, de, de... Hé, dat had ik erop geschreven. Ik kan die zien. Ja, maar maar en, kun je dan niet het briefje heel ver weg houden? Ja, dat ga ik nu doen. Ja. Dan ga je even aan de andere kant van de tafel staan? Ja. En dan kun je daar naar het briefje en dan zie je eigenlijk alleen maar ferro en metal staan. Oh, goed, maar die mag Het gaat. Ik, zeg, ik zie het nu? Ja. De magnetische. Uh, eigenschappen van die metalen zijn anders. Ah. Dus bij, bij, ja, ik ben er nou. Hè? Ja. Dus ferro is, dat is een ijzertje, zeg maar. Ja. En uh, uh, chroom, dat is dan, het is ook een metaal, maar van een andere samenstelling, die hebben een betere eigenschappen om die tonen weer te geven. He, want je hebt de uh, tonen gaan van laag tot hoog, dat weet iedereen. En uh, daar is nou ja, die eigenschappen zijn anders. Dus da daardoor lijkt het beter te klinken. Maar dan denk ik toch ik nog steeds dat. dat een... Het lijkt hè? Ja, maar dan denk ik nog steeds dat een, een metal bandje, dat die uh -huh. beter in elkaar zou moeten zitten dan een ferrobandje. Ja. Want die zijn veel ja. duurder. Of waren veel duurder. Ah, kijk, dat hebben we goed ingeschat. Nou, dan nou, zijn we er de helemaal samenstelling, uit. De, samenstelling, de chemische samenstelling is al ietsje duurder. Ja. In ieder geval anders. Waardoor de... Kwaliteit de beter De productie moet, vooruit lijkt. gaat. Dat lijkt zo. zo. Dat lijkt zo. Het is niet ja, zo. Ja, het lijkt, nog, lijkt zo. Want het wordt allemaal ge... als je zo'n ding in zo'n record stopt... Ja. Hè? We kennen ze nog. Ja. Ja. En dan moet je dat ook instellen... Of het wordt automatisch ingesteld. Dan gaat de... Iets, in de elektronica gebeurt er dan iets en die zegt, uh, nou weet je wat, uh, dit is een metaal uh, of het is een uh, uh, chromoxidebandje. Dan moet ik de uh, um, jezus, de dinges aanpassen. De, de, de, de, de, de, de, oh, de dinges. De dinges. <laughs> het gaat weer geweldig. Uh -huh. nee, het gaat erom dat uh, er wordt... Er worden hele kleine plukjes uh, uh, magne magnetische uh, magnetische, mag magnetische, mag magnetische dit, wordt opgezet. En daardoor ontstaat het geluid. Nou, het een heeft de eigenschap om beter hoog en laag weer te geven dan de ander. Ferro is een de eerste viruset ont, ontwikkeld hè, destijds de cassette. En uh, dat was met ferrobandjes. Dat ja. was een, een, een, een, een, een ijzeroxide werd opgedampt. En dat ging prima. Mm -hmm. En toen hebben ze in Japan gedacht: nou, dat kan ook met andere metaalsamenstellingen. En daar is chroomoxide uit ontstaan. En metaaloxide, dat weet ik niet precies wat het is. Maar in ieder geval, daarna moesten de apparaten ja. aangepast worden aan die. Uh, materialen, want het is een hele andere. Uh, uh, ja, jezus. Nou. Ah, wil je nog één ja, keer, keer aluminium toch, zeggen? Toch, <laughs> toch. Wat zeg je? Of je nog één keertje aluminium wil zeggen? Aluminium. Oh, dat gaat helemaal goed. Dat is helemaal geen probleem. Nee, ik snap het. Nee, maar het, is, het, het, het zit hem echt in, de, in, de, in de, die samenstelling van die, die, die chemische samenstelling die het magneet, uh, magnetisme van het opbrengen en weer weergeven, uh, aanpast. Ja. En ja, het, is eigenlijk, het verschil is eigenlijk niet zo heel erg groot. Kijk. Mag ik eerlijk zeggen. Het, het, het, het verschil is in ieder geval geen zes gulden waard. Nee. Ah, kijk. Nou, ik... Uh, Daar gaat het voornamelijk om. Ik vond het bijzonder leerzaam, Pascal. <laughs> ja, ik <wou> geloof <laughs> niet. Dank je wel, hè. Nou, ik heb nog één opmerking. Oh, ja. Als dat even mag, over mogelijk. Ja. Waarom uh, men altijd het heeft over verschillend? Kijk, in de, in de journalistiek wordt heel vaak het woord verschillend genoemd. Terwijl ze enkel, veelvuldig, soms bedoeld, maar vers of verscheiden. Maar, ik bedoel, wat bedoelt men over het algemeen met verschillend? Dat vind ik wel een hele goede hoor. Echt? Ja, dat is namelijk het meest voorkomende woord dat misbruikt wordt. Ik ga erop letten. Let erop. Oké, okay, dankjewel. En, oh, en, en, en je kan hè? Je In kunt. Ik plaats van je kunt. Niet je kan. Je kunt. Oh jee, nou nu krijg ik... Oh, bedoelt... oh je bedoelt dat foutief je kan wordt gezegd. Juist. Ja, maar ik heb me daarin verdiept, want ik uh, ergerde me daar altijd echt groen en geel aan. Ja. En het, het vervelende is uh, dat er zoveel momenten zijn waarop je wel je kan, mag gebruiken. Oh, wanneer? Ja, als je bijvoorbeeld, uh, als het niet betekent, tot, uh, als het niet betekent uh, um, dat de mogelijkheid bestaat, maar als het betekent dat je ertoe in staat bent. Nee, maar het werkt is kunnen. Ja, maar het, ik, ik, ik heb me echt, ik heb alles over gelezen wat er over te lezen valt en we gaan ja. er naartoe dat het gewoon mag. En het mag, ja. in, het mag al in heel veel situaties. Maar, maar het, dat duurt, is het duurt. Ja, maar ja, maar ja. En het, het is nog veel erger. Zit je, Pascal, of niet? Ja, ik zit. Je mag, uh, <laughs> je mag binnen ni, niet al te, al te lange tijd mag je ook nog zeggen: groter als. Oh, dat kan niet meer. Zijn. Ja, het is, dat duurt niet lang meer. En dat komt gewoon doordat zoveel mensen dat doen. Dat, we, dat, dat jij en ik op een gegeven moment moeten we ons aanpassen. Dat is Word. ja Nee, maar dat kan niet waar zijn. Erg, hè? Nee, dat kan niet. Ik vind het, maar ik vind ook, je kan... Ik ken echt hele intelligente ja. mensen... die dat gewoon zeggen en ja. schrijven. Ik zweer je. Ik <laughs> werd verbaasd bij ook. Het mag? Nee, ja, ik vind wel, dat ik niet mag. Het mag bij... Nee, oké. Okay. Nou. Ik, ik, wat ik doe is mensen daar ongeblikkelijk uh, zeggen... Het werkwoord is kunnen. Dan moet je gewoon je zeggen, je, je moet kunt. gewoon zeggen... Je kunt. Je kan ook kunt oh. zeggen. Exact. En zo doen we dat. Nou, dag. Goed, dag. Dag, Pascal. Goed. Uh, Aleida van Putten. Hallo. Hier Hallo. ben ik weer. Zeg, maar, je luister. apparaatje voor die muis. Ja, dat het apparaatje voor de best. muis. Dat is niet best. Nee? Werkt nee. het niet of is het... Uh... Dat is gewoon gevaarlijk voor een hond of zo. Wat? Een hond, een hond kan echt epilepsie van krijgen. Een hele kleine hond. Maakt niet uit. Al is het een buldog. Echt waar? Ja. Dat we hebben het dierartsen hebben dat bij mij gezegd. Goh. Want ik heb je katten in de tuin en dan mag je in de straat van 80 meter niet zo'n apparaat hebben. zeker niet als je hond hebt. Oh. Het is hartstikke gevaarlijk. En als ze ook nog lampjes heeft. Ja is voor de mensen ook nog link. O oh, jee. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. Want als je zelf epilepsie hebt... Ja. Dan kan je er niet tegen. Hè? Dan ga jij onderuit. Oh. In je in muis. Oh ja, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat is echt de afgeraden. Ja. En jij vroeg terloops... kun je kat bij een asiel huren? Ja. Dat vroeg jij toch? Ja. ja. Nou, als jij naar de asiel gaat en je zegt van kan ik tijdelijk kijken of ik tegen mijn kat kan, of ik dat leuk vind. Nou, oh, dan... je moet er gewoon om liegen. Ja. Ja. Ja, ja. Je, je, je moet gewoon de boel niet... belazeren. Je, je zegt niet van, ik moet de kat voor de muis. Nee, dat, uh, dat uh, moet je niet zeggen. Je moet zeggen, ik, ik wil het graag proberen, of de kat en ik uh, het yes. gezellig. En dan na twee weken zeg je, ja, het klikt niet. Nou, nee, het We zitten nou, op contract. een andere golflengte. Ik ben allergisch. Tien dagen. Ja. Is er contract. Bruikleen. Ja, dat staat. Je hebt echt een contract Uitproberen. Dan 10, 10, 14 dagen. 18 bevals. Dat is het met honden ook. Als je honden niet, niet kan wennen, dan kan je ze nee, terugwijken. Die, die, die, die. Ja. Is dus, uh, dat kat ook? Ja. Jullie kunnen niet aan elkaar wennen, makkelijk zat. Nee, het is duidelijk, Aleida. Dankjewel. Hé, <laughs> oké. Okay. Doeg. Doei. Hoi. Brigitte. Goedenavond dus nog Astrid. Dag. Ik, ben Brigitte. Dag Brigitte. Ik had even een vraag over de zuurstofconcentrator. De zuurstofconcentrator? Ja, dat was uh, van, uh, drie weken geleden bij um, koffietijd. En had een van de uh, dames, van de medewerkers, die, uh, die had dat gebruikt. En de, uh, drie maanden uh, had ze dat gebruikt. En nu wou ze dat weer proberen. dat zou goed zijn voor het lichaam. Ach, dat het zou goed precies. zijn voor de diabetes. Dan ging alles meer naar beneden. En dan mocht ik geloof ik anderhalf uur per dag nemen. En, uh, maar dan heb ik daarna geïnformeerd. En toen zeiden ze... Dat, dat moest normaal gesproken op doktersadvies. advies. Ja. En daar wou ik wel eens antwoord op hebben wat dat is. Mag je dat zo, zomaar? Uh, kun je dat huren? Of kun je, dat, uh, kun je zoiets kopen? Informatie over de zuurstofconcentrator... Ja. Het, het klinkt, Brigitte, als een ja. dikke, vette afzetterij. Ja. Maar het kan natuurlijk een oplossing zijn voor al je problemen, maar het klinkt weer alsof, als, als, als... Ja. Ja, als... Uh, ja, ja, het klinkt als, het, als trappen nou niet in. Zo klinkt ja. het. Maar ja, wie ja, weet... Ja, nou, dat was ook even mijn vraag. Ja, ja. de zuurstofconcentrator 0800 -1 -1 -1. als je er ja, het, uh, iets over kunt zo... zeggen. Ja, het ging er zo goed bij, zeg, ze, voelden, want, uh, ze voelden zich er heel fit bij. En dat moest iedereen eigenlijk wel doen. En dat, uh, was, uh, van bij Koffietijd was dat, dat was echt een van de presentatrices. Dus ik neem aan dat ze... Uh, dat ja, die zijn toch, toch de, te vertrouwen, hè? Dat dacht ik toch ook. Ja, maar je moet ook altijd even kijken of het programma misschien gesponsord wordt... door de, de supersuurstofconcentrator.nl, hè? Oh, je he. daar ja, heb ik niet op gelezen. Dat weet je niet. Nee, ik, nee. Uh, nee ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord. En ik, ja, ik, zij, ik... Had zij had zo'n zo tankje. En dat was een, een, een, een, een paaltje, zeg maar, met blauwe belletjes. Zo, weet je ook zo. Met ja. licht. Me met die bubbeltjes allemaal. Ach. En dat had ze op de tafel staan. En dat deed ze, en had ze drie maanden gehuurd, zoals ik dat had begrepen. En dat mocht ze maar een paar uur per dag gebruiken. En zit ze, zag ze er beter uit dan anders? Ja, ik, heb, ik weet niet hoe ze er anders uitziet. <laughs> <laughs> nou, en, ja. en dan had ik nog even een vraag hè? Ja. Over het, of iemand haar raad mee weet, uh, ja. over het overmatig transpireren. Oh. Maar je weet, Brigitte, medische vragen, daar moet je ja. gewoon echt voor naar de huisarts. Want als wij nu ja. tegen jou zeggen. Nou dan moet je komkommers onder je oksel smeren. Ja. En ja. jij bent ja. volgende week helemaal uitgedroogd. Omdat ja. wij niet wisten ja, ja. dat je komkommerallergie had. Dan ja, ja. moeten we natuurlijk niet ik. hebben. Dus dat is. Nee, dat, dat dus ik. in nou, zijn dat algemeenheid ja. kunnen we daarover. Um, uh, uh, nou ja, mocht iemand er iets over willen zeggen, maar in principe. Is zijn ja. dit echt zaken waar je de huisarts even... Moet raadplegen? Ja, Ja. Ja, maar het kwam zo, zo logica over. Hè? Zo Net als ja. iedereen dat zo kon De zuurstofconcentrator over. van de ja. zuurstofconcentrator-gigant. Ja. Nou ja, ik zeg 0800 1121 en ik ben heel benieuwd of iemand daar iets zinnigs over kan vertellen. Ja. Succes, ik zijn, Brigitte. bedanken? Ja, dat mag. Doe maar. En een prettige uitzending nog gewenst. Hetzelfde. Het is, ja, ik mag te graag naar luisteren. Oh, gelukkig. Nou, blijf ja. luisteren, Brigitte. Oké, okay, bedankt, <laughs> bedankt. Dag. Doei. Dag. Fijne vrijdag. Met heel veel zuurstof gewenst. Je kunt ook buiten gaan staan en heel diep inademen. Dat is ook uh, de, de ongeconcentreerd ja. zuurstof. Maar als je dan heel veel totje neemt, is het uiteindelijk... Denk ik uh, ongeveer hetzelfde, hoop ik. Hé, hey, dit is ook toevallig. Dit gaat over zuurstof, of oxygen, zoals het dan op zijn Engels is. Love is like oxygen. Van de Suite, op Radio 1, bij Nachtzuster. Van Omroep Baks, Hit Radio. De sweets waren dat. William? Ja, goeienacht. Hallo. Het heeft, het heeft lang geduurd, maar goed. Ja. Uh, Nobel die heeft in de tijd nitroglycerine uitgevonden. Dat was een oh, was dat stof het? Ja. die dus uh, nogal kritisch werd als je ermee schudde of wat dan ook. En dat is dan zeer gevaarlijk. Door een ongeluk druppelde er wat op een poeier wat hij uh, gebruikte om de boel te stutten. Mm -hmm. En dat bleek dus lijststeenpoeder te zijn. Uh, toen bleek dat uh, daardoor die nitroglycerine stabieler werd... en dat je dat dan ook makkelijker in uh, vaste vorm kon gebruiken. Uh, Hoofdzakelijk was het zijn doel om dit voor spoorwegtunnels... en mijn dergelijke uh, attributen te gebruiken om bol op te blazen enzovoorts. Maar zoals het altijd gaat, en dat zal die meneer uit Bosnië ook wel uit ervaring weten net als ik... Hmm. de politieke... Ja, ik wil niet zeggen plutisme, die de mensheid uh, sinds eeuwen al in duizenden jaren terroriseren. Die gebruiken alles om hun doel te kunnen bereiken. En zo werd die springstof die werd gebruikt in granaten en mijnen, in het mineren van stellingen enzovoort. Dan en blaas je de hele loopgraaf met de soldaten erin op. Dat was in de Eerste Wereldoorlog ook gebruikelijk. En dat heeft de man dus wel aan het denken gezet en hij heeft er ook veel verdriet van ondervonden. En hij heeft toen uiteindelijk ja. bepaald dat zijn kapitaal gebruikt zou worden in het belang van de mensheid. En niet zoals die schurken dat doen om de mensen te terroriseren. Maar dat daar is... is de Nobelprijs uit ontstaan, met name de prijs voor de vrede. Maar die man is wel goed rijk van geworden, want er wordt nog steeds, wordt die Nobelprijs volgens mij uit zijn ja, nalatenschap, of uit de rente op zijn uh, nalatenschap. Ja, hij heeft zijn vermogen te beschikken gesteld in ja. rijke mensen, dat is, niet, dat is niet erg, als iemand dat eerlijk verdient door een vinding. Maar Einstein heeft bijvoorbeeld zijn formule, die dan uiteindelijk aanleiding is geweest tot uh, dat vreselijke kernwapen, hmm. uh, ook betreurd, daar heeft hij ook heel veel verdriet van gehad, dat was een genie. En genieën zijn niet uh, direct de mensen die de ellende aanrichten. Dat zijn meestal, ja, hoe zou ik het zeggen, de politisten noem ik dat. De slechteriken. Dat zijn meestal bepaalde politici. <laughs> we hebben er ook een paar in voorraad in dit land die alles Echt naar de hand willen zetten na de staatsgreep van 2012. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Want je wordt natuurlijk niet politicus als je niet de bol naar je hand wil zetten. Ja, nou dat zeg ik ook. We hebben ja. we weinig Weinig van deze mensen die de ambitie hebben voor een valk iets te doen, dat vertellen ze wel. Ja, dat is toch ja. altijd wel het uitgangspunt. Maar goed, laten we daar niet over ja, discussiëren, want goed, ik nee, zie de wereld veel te dan rooskleurig. Ja. Maar daar ligt het op. En dan wou ik ook even een vraag stellen. Nou. We hebben nu te maken met die terreuraanvallen. Dat is uh, naar mijn mening een soort proef al. Men pakt dus uh, de banken, nou ja, dan pakt men dus uh, ja, verbindingen. ...maar met KLM en dergelijke vliegtuigen, dat kan gevaarlijk worden. Drinkwatervoorziening, nutsbedrijven die helaas geprivatiseerd zijn. Ik snap niet dat dat afgeschermd niet afgeschermd kan worden... ...want ik zag vanavond ook weer een of andere deskundeleugenaars... Eh, ...die daar vertelden van ja, dat kan van buitenaf komt het, het. komt dus niet uit Nederland, dat hebben ze ontdekt inmiddels... Maar ze kunnen niet onze waterleiding een gasvoorziening, en gasvoorzieningen zijn voor staan afschermen tegen een aanval van buitenaf. Ik zie dit gewoon als een spelletje waar ook weer een soort uh, ja cyberstrijd aan de grondslag ligt. Dus dat er misschien wel een militaire aanval eigenlijk uh, doel van is. Dus waarom uh, beschermen we onze watervoorziening en dat soort dingen niet beter, is eigenlijk je vraag. Ja, die overheid zou de plicht hebben om te zorgen dat je je voorziening... want stel voor dat er iets uitvalt, dan vliegt dat naar beneden door. Nee, maar het is wel duidelijk. Het is, het is volstrekt duidelijk, William. Ja, nou, 0800-1121. Dat, dat deze politici daar wel op aangesproken worden, want ja. dat is toch het minste wat een burger mag verwachten. Ja, duidelijk, William. Ja. Zeg hartelijk dank Astrid, en Jij dank voor je bijdrage. maar nou, er zijn krachten die willen de wereld beheersen. Zo ik, doen we uh, ik ga straks een glaasje water halen en dat ga ik met huid en haar verdedigen. Nou, Hand oké, en ik tand. Ik heb altijd een voorraad, want ik ben een prepper. Oh, William. <laughs> ja, het zou je maar gebeuren. Dat je nou ja, weet je, er komt natuurlijk een uit. moment dat jij zegt, ik heb hier 800 potten appelmoes en jij lacht er maar uit. Dat, dat is dan... Uh, dat... Nee, ik lach jou niet uit. Ik ja, heb andersom. gewoon een voorraad in glas en in blik... Ja. En uh, dat betreft dus, ja, ik, ik eet ook nog vlees. Jammer voor de muizen, want die kunnen niet door de blik heen. Nee. Maar ik heb wel een uh, voorraad, uh, ja, dat je zelf je eigen nog even kan redden. Waar woont jouw uh, huis, William? Zo dus ook mensen de raad, zet een noodpakket neer. William. Dat je dus een kleine blikje zo van mee kan nemen in je rugzakje. William. En als je moet vluchten, je komt in, uh, William. in een positie. Ja, ja en uh, een paar flesjes met water. Waar woon jij? Want jij je moet je ramen deuren dicht houden. En dan ga je vanzelf wel al dood als er iets gebeurt. Dus ja. ik zeg dan op mijn beurt: wegwezen als het kan. William? Ja. Waar woon jij? Ik woon in het noordwestpuntje van Friesland. Noordwest? Oh, is... oh ja, oh, dat is Nee, maar dan kom ik daar wel een uh, blikje vlees halen als het allemaal. Uh... Ik ben wat dat betreft iemand dat ik met mijn medemensen deel als het erop aankomt. Ik heb ook al gehad dat iemand die door deze politici uitgezogen werd, me s'nachts belde om een tientje te lenen. Ik zei, waarom ben je morgen, uh, vanochtend niet geweest? Ja. Dan heb ik die persoon wel meegenomen en boodschappen te doen ermee. Uit mijn eigen zak betaald, uiteraard hoor. Ah. Eh, want ik weet wat honger is. Ik ben 76, ik heb de hongerwinter meegemaakt. Ook de dergelijke ploerten die de wereld regeerden. En Goed. ik ben ook militair geweest voor de vrijheid en de democratie. Maar voordat het moment komt komen. dat we afdwalen... Ja, nee, maar ik geef ga het ik, even uh, aan hoe mijn uh, toestand is. Ik zal als mens nooit voedsel weigeren. Kijk. En wie het ook is. Maar Dank je wel, William. Die mensen onderdrukt die mogen dankjewel. ze van mij meteen William. direct executeren. Dank je Nou, nou, nou. Dank je wel. Ja, um, Bob Fuik, goeienacht. Of Arnold... Dat is ook goed. Arnold Koopman. Arnold, ja? ha, hallo. Arnold. Arnold, ja, ik ben Arnold. Ja. Hallo, ik ben Astrid. Dag hey, Astrid. Hey, Astrid, ik heb, ik heb niet zoveel last van, uh, van muizen, maar ik heb nogal last van katten in mijn tuin. Oh, dan moet je tijgerpoep gaan halen bij Artis. Echt? Dat, dat ja, vinden ja, ze ja, echt nee, heel ik, normaal. Ja, maar, ja, maar die direct van die katten, die, die ja. stinkt nogal. Ik weet niet hoe het met tijgerpoep is. Stinkt dat? Uh, dat ben ik vergeten te vragen. Nee, want oh, is, dat, is dat echt de oplossing, tijgerpoep? Ja, ik heb het al heel, heel vaak over gehad, over katten in de tuin. En dan ik steeds weer belt erin. Dus of dat is dezelfde grapjes die het iedere keer weer. Maar of het zijn toch echt verschillende mensen. Ik zeg, je moet bij de dierentuin vragen of je een zakje tijger uitwerpselen mag. En dat, of, we vinden katten heel eng. Ja, maar goed, dan ben ik helemaal naar de toe. Is dat de enige oplossing? Want ze zitten ook achter. Ik ben mijn tuin is dus nogal vogelvriendelijk. Ja. En ze zitten continu die vogels te terroriseren. Ja. En die en die nestjes leeg te halen. Ja, maar ja, dan ja, vraag je er ook wel om. Als jij in je hele tuin overal bonbons gaat leggen, dan vraag je er ook om dat ik in je tuin kom nee, zitten. Nee, die vogelnestjes die maken ze voor een groot gedeelte zelf hoor. Dus oh dat, ja. Daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik er, er zijn zeggen. vogels inderdaad vrij autonoom in. Ja. Ja. ja, dus daar heb ik niet zoveel mee te maken. Dus dat, ja, misschien dat iemand daar ja, behalve tijgenpoep een, een andere oplossing voor heeft Ja, ik kan ja, weer een hebt hond ook... aanschaffen, maar, ja. Nou ja, je, je, hebt, je hebt dus een apparaatje dat een, dat een geluid produceert wat katten heel erg vinden... maar daar hoor ik net van verschillende mensen dat dat uh, ook voor jouzelf niet heel prettig is. En, en voor de... de honden en voor de muis, hoor. dan ga je alles in één keer kwijt, bedoel je. Maar ik weet ook niet of de vogels ervan houden natuurlijk. Nee. Dat is dan ook heel vaak. En je hebt natuurlijk altijd nog de uh, ouderwetse plantenspuit... Dat vinden Omgaan katten, om de katten de ook gaan. Heel... Heel... Ja, en dat is heel goed ook voor de qua lichaamsbeweging en zo. Ja, ja. ja. Een soort workout. Ja, ja, okay. De plantenspuit ja, workout. Gaan... Oh, ik ga daar een maar... video van maken. Dat moet je doen. De hey, plantenspuit bedankt. workout. Ja. ja. Maar mocht er nog iemand een tip hebben, 0800 1121, oké? Okay? Oké, okay. prima. Ja. Jo, 0 Arnold. <laughs> Dag. Martin. Ja, met uh, Martin Lentzen. Dag, Martin Lentze. Goedenavond. Goedenavond. Of goedemorgen. Goedemorgen. Of... Ja, een uitzending over katten, muizen. en weet ik veel over duivels, daalders en kruiswegen. Vogelgriep, zuurstofconcentratoren, de Nobelprijs. Ja, ja, ja, nieuwslezers, ja, ja, ja. conservenblikken, hakselaars. Ja. Um, ja. Ik heb een aanvulling op, op het spreekwoord: een kat in de zak kopen. Ja. En dat is een bespiegeling. Ik heb het niet zo ver gezocht als die uh, in de uitzending werd verteld. Maar ik heb uh, eigenlijk gekeken, wat, wat zijn de overeenkomsten? Ja. Um, een kat in de zak kopen is iets als je iets koopt wat kapot is of niet werkt. Ja. Een kat in de zak werkt ook niet. Heb je dat wel eens gezien? Nee, maar zodra je hem eruit haalt... Ja. ...functioneert hij weer. Ja, ja, dat functioneert hij weer. Ja. Maar een kat... Een kat moet zijn vrijheid hebben. Die moet kunnen jagen, die moet vrij zijn. Want anders Want die maakt hij kat... rare sprongen. Anders maakt hij rare sprongen, ja. maakt alles kapot. Ja. En dat werkt dus ook niet. Dat is de overeenkomst tussen dingen die je koopt, dat, uh, wat niet werkt, en de kat. Ik heb zelf een kat in huis gehad. Die werkt ook niet, ja. Dat werkt ook niet, want katten moeten naar buiten. Die moeten oh. de vrijheid hebben, die moeten kunnen jagen. En dan heb je er geen last van. En, en dat is volgens mij een bespiegeling over een overeenkomst tussen um, dingen kopen die niet werken en een kat in de zak. Dankjewel. Misschien dat, misschien dat het daar vanaf komt. Heel misschien. Dankjewel, Martin. <laughs> ja, oké. Okay, dag. Dag, Freek Hallo. Hallo. Hoi. Um, ik heb een, een vraag. Ja. Uh, een talenvraagje. Ja. Uh, van de week zag ik een, een fragmentje op uh, Paul Witterman. En uh, er was een, een talendeskundige op zoek. Uh, die was het uh, Koningslied aan het analyseren. Ja, Wim Daniels. Ja. Ah, en, geweldig. En hier is meer aan het afbranden, natuurlijk. Ja, ja. ja een beetje wel. Dat is wel grappig. Ja. Wat? Ja. heb je ook gezien, dat fragment? Wat, of ik het fragment gezien heb? Ja, over dat koningvies? Ja, ik, heb die, ja. Het, ik denk dat ik het wel twintig keer gekeken heb. <laughs> ja. Oké. Okay. Oké, okay. ja, want... Uh, hij uh, struikelde ook over uh, een zin van, uh, van... Ik hou je veilig. Ik to hou zei, je uh, veilig zolang als ik leef. Ja. Toen zei je van, ja... Dat is gewoon overal uit het Engels. En, uh, uh, keep you safe. I will keep you safe. Ja. Maar dat is geen Nederlands. En dan gaat hij van... Uh, ja, straks van, uh, gaat iedereen nog zeggen van... Uh, hou je veilig. Ja. Toen moest iedereen kaart lachen. Ja. En... Uh, ja, dan hoorde ik het jou uh, net uh, zelf zeggen. Toevallig, hè? Dus ik vroeg me af, was het nou uh, <laughs> een grapje? Of uh, was je daar bewust van? Ik was me daar heel bewust van, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat was misschien wel om Bellas te lokken of zo. Ja, jij denkt het is nu al zo ingeburgerd in de Nederlandse taal... dat ik zonder dat ik het weet al de, de groet... hou je veilig uit het koningslied heb overgenomen. Ja, dat zou me wel echt tegenvallen dan, ja. Ja, nee, het, het, was, een, het was een grapje tussen neus en lippen door, inderdaad. Maar wel leuk dat okay. jij het in ieder geval gehoord hebt. Ja. Want ik heb inderdaad ook die ontleding van het Koningslied gehoord. En inderdaad zegt hij dan van... Ja, het zou een goed kunnen worden dat we tegen elkaar zeggen... Hou je veilig? Dat vond, ja. ik, vond ik heel mooi. Oké. Okay. Ja. Nou, dat. Nee, goed. Oké, okay, dan valt het nog mee, tenminste. Ja, oké. Okay. Je ja, wou de het de even de, checken. Echt gaat het gebruiken, ja. Of, ik, uh, of, het, of, het niet, of de Nederlandse samenleving niet al helemaal gek was geworden. Inderdaad, nee, ja. het, ga, het gaat allemaal uh, goed. En uh, uh, Freek, door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ja, ja, ja. <laughs> en daarna gaan we samen wakker stampot eten. Um, oh. Ja. Hé, hey, ja, dankjewel. Dat echt niet, maar goed. Nee, ja. oké. Okay, nou, ik leg het even uit. Goed? <laughs> oké. Okay. Goed. Hou je veilig. Doei. Hey. Dag, Freek. Er zit namelijk een zin in het koningslied. De W van Wakker Stamppot heet. Vandaar. Huh, wat een mooie excuus om hem te kunnen draaien. Eindelijk. Ik vind hem prachtig. Ik kan hem ook al. Van het begin tot het eind. Ja hoor. Komt ie. Oh mooi. Ja. Marco. Eerste zin. Daar sta je dan.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 Te bereiden daar is de belofte dat je alles gaat geven. Iedere stap die je zet, die leidt naar. Yes. We staan voor elkaar niet te breken. Eén vlak, Eén vlak, twee leeuwen. Met elkaar in de zon en de regen. Zij aan zij, zij, borst vooruit. Yeah. Tot ze zijn dit is ons geluid. Dit is ons geluid zijn. Yeah. Onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Voor jou, mijn kind, voor pa. mijn pa, mijn pa, mijn, mama. mijn mama. voor jou dat de wind en regen en er zal achter je lijf staan. Ik draag een vader met jouw naam. Geloof in jou zal lang voor bestaan. Oh, drijven met blote handen, houden we bij jou vandaag. Tot het waar geworden is. En als je ooit je weg verliest, ben ik je waken in de nacht. Kwijt je de haven in het duister Ik zal strijden als een leeuw. Tot het jou al niets ontdekt. Hou je fijn. Als ik leef. De wee van Willem. Die vingers in de lucht, kom op, yeah. De wee van Willem. Die vingers in, yeah. in de lucht, kom op, kom op, yeah. De wee van Willem is de wee van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De wee van Waden, waar, maar niet van wijken. We leggen het droog aan de bouwen dijken. De wee van welk komt in ons midden. Welke god je ook mogen brillen. De wee van Willem. Ja, de wee van Willem. Weet van bakken, stampen eten, miljoenen coaches die beter weten weten. van altijd willen winnen, wat het ook is, waar we aan beginnen. Weet van wij zijn één met elkaar, met de spraak naar elkaar en de woorden van. De... Je moet even door de taalfouten heen bijten. Dan is het gewoon zo mooi. Wat interesseert het ons? Gewoon meebleren, Ik ben je baken in de nacht. Ik, nou ja, ik vind het gewoon heel mooi. Uh, het koningslied, dus door diverse artiesten, zoals daar dan keurig bij vermeld staat. Um, Michiel Tolsma. Hi. Hallo, goeienacht. Hoi, de W van Marta De W van Hutspot. Stamppot. ja, maar ja. Stampot. Stampot, lokale gerechten, altijd leuk. Er zijn ergere dingen. Ja, nee, ik, ik, vind het, ik vind het te lang duren. Het lied? Ik heb na het rep gedeeld ergens zoiets van. En nu ben ik er klaar mee. Oh, en dan, dan er pas. Toch zo'n heel stuk achteraan. Nou, nee, ja, maar, maar dan begint zeg maar, de irritatie ervan af te lopen. Het is te lang. Je weet nu niet hoe lang die duurt of zo. Ja. Maar dat is het gevoel dat ik dan krijg. En ik denk van ja, en nu ben ik klaar mee. Nou ja, maar dit is. Ik, dit, dit, nou ja, goed. Ik vind het echt. Ik vind, ik vind het leuk dat de rap er ook in zit. Omdat het daardoor allerlei verschillende leeftijdsgroepen aan, aanspreekt. En echt, je kunt tegenwoordig echt op geen lagere school. Bonte avond meer zijn. Voor zover, Dat heet ook tegenwoordig niet meer. Uh, de Bonte Avond. Maar. Um, so you wanna be uh, a hero. Of So you wanna be of whatever. Maar. Um, dan wordt er gerept. Dus het, is wel, het, het moet natuurlijk het hele volk aanspreken. Dus dat vind ik leuk. En ik vind Lange Frans leuk. En ik vind Gersper Doel leuk. En ik vind Ali B leuk. Dus ik vind het leuk op leuk op leuk op leuk. Maar ik hoorde van de week iemand zeggen van... laten we de rap er toch maar uithalen. En toen dacht ik ja. Want er uh, want, uh, is geen hond die dat helemaal mee kan, uh, mee kan zingen. Dus dan sta je te wachten tot de rap voorbij is... En dan kun je ja. weer, laat me weten. weet je, mooi. Ja. Ja. Prima. En ik, weet je wat, wat ik zo knap vind? Ik zal er niet, niet te lang over doorgaan. Maar wat ik echt knap vind, is dat er zo over is, dat mensen... Ik heb verschillende filmpjes gezien van mensen die het lied van A tot Z ontleden, waardoor ik het ook uit mijn hoofd ken. Ik had nooit verwacht dat ik een tekst als... De, de dag die je, de, die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Die zou je niet kunnen onthouden als je 26 mensen niet al had horen zeggen dat het niet kan. Nee, ja. Uh, nee, ik onthoud hem ook niet, moet ik zeggen. Ik bedoel. Ah, uh, ik, ik ken fragmenten. Nee, ja. hoor. Ik, nee, de ja. dag die je dacht? Uh, ik ben ook vaak gewoon aan het werk op oh. het moment dat ik dat, dat ding op de radio heb. <laughs> dus ja. En de nacht ben ik ook aan het werk waarschijnlijk dus. Oh, dus wat maakt het, het, me het me ook eigenlijk allemaal uit. Ja. ja. Nou, ik, um, ik vind het leuk, ja. Wat ik eigenlijk voor belde. Oh ja. Ik, ik, ik hoorde die, ja, het is best gezellig. Maar, <laughs> ja, maar laten uh, we even tussen zaken komen. We hadden het over, over, over katten en zo, en toen begon je over tijgenpoep En toen zei uh, ik tussen neus en lippen door. Van, maar waarom, waarom is dat dan verschil dan? We zijn wel bij katachtig, achter. Zeg het nog eens. Het zijn allebei katachtig, hè? Waarom, waarom stinkt dat dan niet of zo? Want uh, hoe ruikt dat dan tijgenboek? Dat zei hij. Ja. En toevallig weet jij dat? Ja. Nou goed, ik bedoel, ik, ik, ik voer mijn, mijn katten, voer ik vlees. Die krijgen maar geen brokjes, die krijgen mm. alleen vlees en, en muisjes en zo en dat oh, je wel. Ja. Gewoon natuurlijk voer, wat ze normaal ook zouden vangen. Ja. En, en um, daar, ko daar komt gewoon bijna geen zang vanaf, omdat het gewoon natuurlijk is. Ik bedoel, die granen zeg maar die heel vaak in brokjes zitten. Ja. Die raken gewoon niet verteerd. En die worden dus gewoon eigenlijk zo naar een, naar een ritje door het Darmkanaal, worden die gewoon zo weer uitgepoepen. Oh ja. En, en daarom Natuurlijk ook die, heel uh, gezond. Uh, ja, ja nee, ja. Laat me daar ja. nog niet over hebben. Ik nou. het elkaar, ja, de hele kwal ik zeg dat ze het gewoon weer uitpoepen. Ja. Maar, uh, en, en dat is eigenlijk, kijk, als je kijkt naar tijgers, die hebben dat niet. Die krijgen geen brokjes, die krijgen gewoon zo'n half paard of zo. <laughs> van jongens leven je uit, ja. en die is zebra, die is toevallig gisteren overleden, alsjeblieft. Ja. Zit, en, en, zit paarenvlees in. Gewoon, ja. ja, en dat is gewoon, uh, gewoon het verschil waarom het wel of niet stinkt. Ik heb wel eens een keer bij mensen gezegd... ja, maar zo'n verschil maakt het toch niet? Heb ik wel eens gewoon uh, een willekeurige kattenbordel uit de kattenbak gepakt... en die zeiden, hoezo pak, pak je die zo op? Want die zijn toch heel zacht? En dan kan ik niet tussen zijn vingers houden. Nee. Dat is gewoon heel droog en dat is gewoon echt alleen maar restig. En maar... dat stinkt ook verder niet. En eigenlijk het enige wat bij mij uh, in de kattenbak begint te ruiken... is de urine. Dan gooit er wat nieuw kattengrit in en denken we graag. Ja. Nou, Wendy, die wil graag de oude kattenbakkorrels hebben. Oh, nou ja, dat kan hoor. Ik heb geen FT-korrels dus. Bent er heel makkelijk in. Ja. Dan goed. Duidelijk. Ja. Nou, dus eigenlijk, oh ja, nou ja, eigenlijk is het geen antwoord op de vraag, maar meer mijn vraag waarom tijgerpoep niet stinkt, omdat ze veel natuurlijker eten. Duidelijk, dankjewel. Oké, okay, nou fijne dag nog. Groen Goed aan je tijgers. Ja. Dag, Yo, doei. Dag. Ik doe heel even een rondje, hoor, want ik uh, zoek dus nog een antwoord uh, op de vraag. Wie er beslist welke radio- en televisieprogramma's uh, bewaard blijven, van vroeger dan? Uh, Erik Heijnen wil weten waarom de vogelgriep juist door vogels wordt overgebracht. Robert Nieuwenhuis wil weten waarom boten op de Tweede Maasvlakte niet aan meer milieueisen moeten voldoen. Mirjam uh, wil weten uh, of je kunt genezen van een chemische longontsteking. En Brigitte wil heel graag meer weten over de zogenaamde zuurstofconcentrator. En William die vraagt zich af waarom we het water en bijvoorbeeld het gas... in Nederland niet veel beter beschermen. 0800-1121 met al je antwoorden. Richard van Keulen, goedenacht. Goedenacht Astrid. Hallo. Hallo, ik heb een kleine uh, correctie uh, die ik wil doorgeven. En oh, daarmee yeah. is het hele probleem van die uh, tijgerpoep opgelost. Want het is namelijk geen tijgerpoep, het was leeuwenpoep. Oh, ik had, uh, dat was het juist. Te oh ik kan ja, ja. Dus het was leeuwenpoep, omdat de kat van familie is van de tijger, heeft hij daar uh, geen last van. Oh jee. Zou hij zien in je tuin komen. Maar het was, jij zei toen, dat op een luisteraar dat het leeuwenpoep was. En dat kon je gratis afhalen bij artis. Nou hoop ik wel dat degene die last had van katten niet heel veel moeite gaat doen om tijgerpoep te halen. En dat ze, ze staat uit te strooien en de damp als erachter komt, dat, dat dat niet helpt. Dus als je nog luistert, leeuwenpoep, leeuw, herstel, leeuwen, ook van die dingen waarvan ik toen ik hier naartoe reed niet dacht, oh dat ga ik zeggen vannacht. Je moet leeuwenpoep hebben en niet tijgerpoep. Het blijft hey. ja. ja Fijn je dat je het even bezig, zei. Je bent trouwens bezig een, uh, een radiogeschiedenis te schrijven, want dit is een fantastische aflevering van zuster, vind ik. Oh. Ja, met het Daar <laughs> Je ik me volstrekt niet van bewust. Nee, vast ik... niet. Nou. Dit is een van de betere afleveringen. Nou, dan, dan zullen we deze bewaren dan? Zeker, absoluut. Okay. Gaat het archief in. Ik zorg even dat, uh, dat iemand het opneemt op een cassettebandje. Oké, okay, ik ben <laughs> al bezig met opnemen. Heel goed, dankjewel Richard. Oké, okay, alsjeblieft. Dag Astrid. Dag. Jan Kooiker, goeienacht. Ah, oh, goeienacht. Hallo. Ja, Hi. Oh, um, moet, moet je nou zo'n leeuw in je thuis zetten en dat hij dan in je thuis schijt? Ja, of moet je, je moet nou... wachten tot hij gaat poepen. En als dat te lang duurt, moet je hem gewoon een halve zebra geven. Nee, heb je een goede belzond in de tuin, hè? dat weet ik wel. Nee, en er gaan nu ook mensen morgen naar Artis. Die denken: van ja, ik heb katten in de tuin, mag ik een halve zebra? En die leeuw kan ik die ook even meenemen. Jor -jor -jor -jor -jor. Ik denk dat het goed, goed komt. Maar ook dat die, dat die meneer met die katten in de tuin. die heeft straks. omdat hij je dan morgen heeft, die echt helemaal geen katten in de tuin. maar wel twee leeuwen en drie halve zebra's. Ja, nou ja. Ook. En, en ik hoop dat die keutels dan op een gegeven moment ook opdrogen... want anders heb je van die plakkerige keutels ja, in je tuin. Maar de, oh, je kunt ja. wel van die zwart-wit ge, gestreepte autootjes door je, auto, door je tuin laten rijden... en dan vijf ja. euro entree vragen. Zeg, dat je op ja. leeuwensafari safari gaat. Leuk, attractie. Goed. Waar bel uh, je eigenlijk over Jan Koiker Nou, ik ga nog even een toevoeging bij die... Uh, hoe noem je dat ook alweer... Uh, uh, als je dan de kat van de buren gaat lenen, over het ja. tijgerpoep gesproken, ja. uh, vanwege die muizen, dat uh, is allemaal heel erg, En die muizen die piepen en dan uh, kon je dus uh, een leenkat nemen. Het ja. dus, moet natuurlijk niet zo zijn dat je eerst die, uh, die muizen gaat voeren met uh, allerhande soorten gif en dan worden ze lekker resistent uh, tegen ja. en dan uh, tonnetje rond en dan denk je dat helpt ook niet en dan ga je vervolgens de kat van de buurman huren. En die gaat dood die, van die, uh, het rattengif. Uh, juist. Het uh, is wel goed uh, dat, dat je even ja. waarschuwt. Ja, ik denk straks heb je een burenruzie. Ja, precies. En dan moet je bij het asiel weer een kat gaan halen die erop lijkt. Ja, nou ja, precies. En is allemaal maar in de kassen zijn weer de dupe. Maar ik blijf die oplossing. Volgens mij was dat. Uh, of Abdul of Memo, ik weet het niet meer. Maar iemand. Volgens mij, nou ja, die kwam met de oplossing van je moet gewoon die muis heel veel lekkere dingen voeren. En dan kun je hem zo naar buiten rollen. Ja, oké. Okay. Nee, dan da da da gebruik daar geen rattenvergif daarvoor, waar ze dan toch wel resistent tegen zijn. Dan kom je ook ja. van het rattenvergif af, maar stel ja, dan, je bent dan toch nog bang om hem naar buiten te rollen en je huurt dan alsnog de kat. Ja. Ja, die zitten natuurlijk zijn tanden erin. Oh ja. Ja. Nee, dat is en wel handig, dat je daar... Of je even moet die, yeah. ja, Of je moet die katten gewoon eerst helemaal, ook helemaal tonnetje rondvoeren met zebras. <laughs> en dan iets in die trend. Het je wordt allemaal wel heel ingewikkeld. Ik sleep die muis wel naar buiten en dan kom ik weer binnen of zoiets. En dan ben je er ook van die muis af. ja is even een dingetje. Ja, nee, maar het is goed dat we dat even noteren. Ah, ik nog een klein dingetje? Ja. Kun jij die drie vingers voor jou ook in een week krijgen? Ik heb echt moeite... Drie met vingers in de lucht. de lucht? Ah, doe niet zo kinderachtig. Nee, ik, ik, ik heb zulke stijve vingers. Ik krijg mijn ringvinger er niet bij. Het is gewoon echt... Nou, ik moet, echt, ik moet, echt, ik moet hem er eerst bij duwen, weet je wel. Oh, maar nee, maar weet je, je wat je dan moet doen? Nee. Dan moet je, doe je je pink en je ringvinger... Voor de mensen die graag drie vingers in de lucht willen doen tijdens het koningslied. Uh, en het niet voor elkaar krijgen omdat ze een licht uh, onbuigbare ringvinger hebben. Dan moet, je, uh, moet je even, Jan, moet je ja. je pink en je ringvinger, die kun je dan wel tegelijkertijd buigen waarschijnlijk? Oh ja, buigen wel, ja. Buigen gaat, hè. En wat je ja. nu doet, is je legt je duim op de nagel van je pink... Ja, met moeite gaat toch. En dan kun je je ringvinger strekken. Um, nou, dat kan, ik dan, ja, ik kan me kwalijk mijn duim op mijn pink houden, zeg maar. Maar goed. Ja, nou, maar dat lukt wel. En ik kan je vertellen, dat Koningslied duurt vijf minuten. Dat gaat zeer doen. <lacht> ja, ik haak ook af bij het rappen. Ik vind het rappen geweldig. Maar daarna, ja, dat duurt het gewoon te lang. En dan denk ik, ja. Nou, het dat is, is het deze één. E ik, ik ben echt fan, maar ik vind alleen... Drie vingers in de licht, kom op, kom op, weet je wel. Het is, dat vind ik dan, omdat ik toch het gevoel heb dat het, ja. Het is een beetje hetzelfde als kadek ding kadek ding Oehoe, oehoe. weet je wel, dat idee. Ah, dat vind dat ik denk, ook ja. een goede plaat, trouwens. Ja, oh, natuurlijk, natuurlijk. Dat is het een plaat, goede ja. plaat, ja. Goed, nou, dankjewel hè? Ja, ik zal de slang oprollen en dan zet ik de vrachtauto ook thuis neer en dan hou ik ook op. De slang oprollen, de dat ga je niet heb. delen op Radio 1, hè? Nee, de slang oprollen. Ja. Ik moet even raden wat verlading ik nog heb, trouwens. Oh, gaan we ook nog raad wat hij rijdt spelen? Ja, natuurlijk. dit moet wel compleet uit zijn. Ik moet straks nog een uur, hè? Ik geef, ik geef nu al alles wat ik heb. Um... Ja, nee, maar je gaat uh, goed. Goed. Um, ik zeg even 0800 als je een antwoord weet op een van de vragen. Want ik hoop nog wel in het komend uur alle vragen te kunnen beantwoorden. En dan uh, gaan we nu eventjes raden waar Jan Koijker mee geladen is. Ja, ik, ik rol nu de slang op. Je rolt de slang op. Dus het is waarschijnlijk ja. melk. Nou, dat is, niet leuk. is het melk? Ja, het is melk. Ja, ik voel saai. dat gewoon. Ah, dat is gewoon saai. Ja, maar jij, dan komt, jij komt met dat kattenverhaal. Ik voelde gewoon dat het melk was. Ja, een en ander heeft toch met elkaar te maken dan, hè? Ja, en het, het scheelt een hoop dat je over oprollen van slangen begint. Want dan weet ik al bijna zeker dat het geen tuinmeubilair is. Alhoewel, tuinslangen... Uh, Goed. Ja, ja nou, oh, oh, oh, je schudt ook zo uit je mond. Ja, alsof het niks is. Nou, en nu ga ik ophangen, hè? Ja oké, okay, fijne dag. Dag Jan. Hoi. Yo, doei. Doeg. Hou je veilig. 0800-1121 Jos van Loon. Goedendag Astrid. Hallo. Ik heb een leuke uitzending. Ik heb zitten luisteren vanavond. Allemaal problemen met katten, muizen en ratten en weet ik het allemaal. Ja. Dat is heel, dat is heel makkelijk op te lossen. Nou en? Nou, vroeger hadden wij er ook wel eens ooit last van. Mijn vader had een eierroute ander bedrijf. En uh, doen het eieren receteren, maar eieren die gaan nooit kapot in eierenrekjes. Ja. Eierenrekjes zijn gemaakt van papierpulp. Ja. Als je eierenrek laat slinken, dan gaan die muizen gaan erop eten. En dan is het lekker, want dan eten ze de eieren en de papierpulp op. En dan gaan ze uh, ook water drinken. Maar door het middel van water drinken, de water te drinken, krijg je de papierpulp in de maag. Oh. En dan krijg je die ratten ook. En dan kunnen ze niet meer eten, dan kunnen ze niet meer drinken. En dan gaan ze vanzelf weg. Als er niemand kan omkijken naar, nou, dan hoef je geen strom te halen bij artis. Uh, dus het is een simpele weg. gewoon een eierrekje van een eierdoosje en dan doe je een paar de eieren kapot en slaan. Laat je opdrogen en laat gewoon eierenpapier ver karton waar de eierrekjes in zitten. Gezamen met ei opeten. Aan met de drinker wordt er ene papier prop. en dan krijg je ze nooit meer weg en dan verstopt alles.